What is actually going to stop you preaching? What, what we have to do to stop you? Just fill a new grave. Build your grave. Your grave. So you're not going to stop oh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله عليها نحيا ومن اجلها نقاتل وعليها نموت وبها نلقى الله ان شاء الله امين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم de meerderheid onder jullie heeft al gezien dat er binnenkort een rechtszaak zal zijn, inshallah. En uh, dat er een mohemet draait om Marie Morel en om het feit dat we hebben gezegd dat zij naar de hel gaan. En in andere uitspraken dat we hebben gezegd dat kofar naar de hel zullen gaan. En dat moslims nooit naar de hel zullen gaan of niet naar de hel zullen gaan, beter gezegd. Uh, en daar maken ze een heel grote issue van. En uh, heel veel reacties op forums en op Facebook van ja, hoe durven jullie te oordelen en hoe durven jullie te zeggen dat kuffaren naar de hel gaan? En waarom durven jullie te denken dat de bestemming voor een kafir naar de hel, de hel is? En, en de bestemming van een moslim het paradijs is? Ja, subhanallah. Omgekeerde um, wereld. Uh, Terwijl de Koran duidelijk is. En de sunnah van de profeet, sallallahu is ook duidelijk. De profeet, Allah subhanahu wa ta'ala, zegt duidelijk in de Koran. Over de kuffar. Inna allaha harram alayhim jannah. Allah heeft de, de, het paradijs verboden gemaakt voor ongelovigen. Ja. Yani, en in duidelijke eien. Hebben we tafsir nodig, ta'wil nodig? Hebben we uh, honderdduizend bibliotheken nodig voor deze eien? In Allah, harrama alayhim al Allah heeft uh, het paradijs verboden voor hun. Yani, en de eieren ervoor gaan voor de ongelovigen. Yani, en subhanallah. Waarom moeten we nog blijven uh, filosoferen? Of zoals iemand tegen mij heeft gezegd: Ja dat zij zijn kuffar en wij zijn alhamdulillah moslims en inshaAllah, de dag des oordeels zal Allah subhanahu wa ta'ala zien of dat hij goede daden heeft gedaan en als hij één goede daad heeft gedaan dan mag je naar paradijs Allahu Akbar Allahu Akbar dan heb je dan gereden om moslim te zijn Ik weet niet geef een paar kinderen eten of help een paar armen en daarna aanbied maar een kruis of een steen of een koe en alles komt in orde Tuurlijk! En subhanallah, als wij de zekerheid niet hebben. Terwijl Allah subhanahu wa ta'ala, duidelijk. Heel duidelijk. En de profeet sallallahu wa was ook duidelijk. Men kaale, la ilaha illallah, mustaiq ilan biha qalib hu takhala jannah. Andere hadith. Mokhalisam biha qalib hu takhala jannah. Enorme vele hadith waar de profeet sallallahu wa ta'ala daadelijk zegt. Diegene die la ilaha illallah zegt, mag naar het paradijs. El muhimdat is, alhamdulillah, duidelijk voor iedereen. Tenzij iemand een zikte heeft in zijn hart, en uh, de dien van Allah subhanahu wa ta'ala niet heeft begrepen of die een, uh, die een tawheed heeft dat, uh, dat doorzeefd is die zou nog twijfelen aan het feit dat een kafir naar de hel gaat en dat een moslim naar het paradijs gaat met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala nu het feit dat, iemand naar, uh, dat een moslim zeker naar het paradijs gaat dat is een zekere zaak alhamdulillah daar zijn we zeker van het enige waarover Allah subhanahu wa ta'ala uh, Waarover Allah subhanahu wa ta'ala ons niet heeft uh, gesproken, is wie, wie juist onmiddellijk naar het paradijs gaat en wie nog eventueel kan gestraft worden in de hel of gestraft worden in het graf. Tenzij natu natuurlijk de mujahideen die zijn gestorven voor La ila, die, zijn, die, die, die, zijn, die dood zijn gegaan voor La Ilallah Muhammad Rasulallah die mensen gaan onmiddellijk naar het paradijs hisabin wa la zoals de profeet sassim heeft gezegd zonder uh, bestraffing en zonder ook uh, berekening. Uh, zij hebben zichzelf niet, niet te verantwoorden zij krijgen onmiddellijk het hoogste niveau van het paradijs dan Allah subhanahu wa taal, ons allemaal de eer geven om tot die mensen te behoren Amen, Amen. Uh, kwaan, uh, Gisteren zei ik toen wij waren aan het spreken over jihad en nafs uh, jihad over op onze zielen yani onze zielen bestrijden heb ik gezegd van zoals Ibn al-Qayyim Allah heeft gezegd dat al-ilm belangrijk is en jihad un is ook al-ilm opdoen en dan zei ik als voorbeeld van hoe kunnen wij Allah gaan bieden als wij zelfs niet weten wie Allah is hoe kunnen wij het paradijs wensen als wij niet weten wat het paradijs inhoudt of hoe kunnen wij schrik hebben van de hel als wij zelfs niet weten wat de hel is of wat de bestraffing eventueel kan zijn in de hel we kunnen ons nooit voorstellen hoe die bestraffing zou zijn. Maar Allah subhanahu wa ta'ala in zijn boodschap, heeft ons wel ongeveer een paar dingen uh, laten we zeggen verklapt of uh, proberen duidelijk te maken van kijk wat er u te wachten staat. Bijvoorbeeld in de halul ayyadu wow. Daarom vandaag inshallah wil ik spreken over een boek van Ibn al Qayyim rahimahullah. En dat boek spreekt over het paradijs. Een korte beschrijving van het paradijs en wat het paradijs juist is. Als wij weten wat het paradijs is, of wat eventueel uh, wij kunnen krijgen in het paradijs, ik denk dat dat de motivatie is voor heel veel, uh, voor heel veel mensen om extra veel moeite te doen, om die paradijs te krijgen. Ja, nee, de, de, de beloning is enorm. We lijken de prijs is ook duur. We kunnen niet zeggen, wij gaan uh, een Bentley kopen met de prijs van, uh, van een Seat. Een groot verschil. Dus moeten we ook niet de illusie hebben, zoals een, een broeder, mogen Allah subhanahu ons en hem leiden, toen als hij ons nasiha kwam geven, zei hij hij, is maar een woordje. Het is maar een woordje. Vertel een beetje verhaaltjes, kom samen, lach een beetje, vertel wat verhaaltjes en geer, inshallah. Kom zeker het paradijs binnen. En nee, met die illusie, geloof mij, dat is een heel goedkope prijs en je moet niet verwachten dat je de hoogste beloning krijgt met die prijs. Daarom. De beloning is enorm, maar de prijs die we moeten betalen is ook enorm. Ibtila, beproevingen, uh, we zullen bestreden worden, we zullen gehaat worden, er zullen hobbeltjes zijn op, de, op, op, op, de, op, deze, op deze pad. En rekening houdend daarmee. Alhamdulillah, Allah verzagt onze beproevingen door, uh, door de beloningen te hebben duidelijk gemaakt in de Koran en in de Sunnah. Waarvan is de grond gemaakt in het paradijs? De grond van het paradijs, Ibn al-Qayyim rahimahullah zegt dat de grond is gemaakt van een misk en safraan. Masha'Allah. Het dak van het paradijs of de hemel van het paradijs is de troon van Allah subhanahu wa ta'ala. De stenen in het paradijs of de gesteenten in het paradijs zijn parels en juwelen, diamanten, etc. De gebouwen in het paradijs zijn allemaal gemaakt van, van, van stenen van goud en zilver. De bomen, er is geen enkele boom in het paradijs die niet een, een stronk heeft van goud of zilver. Wat betreft de fruiten, Imam ibn Qayyim rahimahullah zegt over de fruiten in het paradijs: Dat ze zachter zijn dan boter en zoeter zijn dan honing. De bladeren. Ze Zijn zachter, de bladeren in het paradijs, dus aan de boom, zijn zachter dan de zachtste stof hier op aarde. De rivieren in het paradijs, ze zijn gevuld met melk, waarvan de smaak niet verandert. Je weet, de melk hier in, in de dunia, melk als je die een week buiten laat, bijvoorbeeld niet koel houdt, dan verandert die smaak en dan wordt die slecht. De rivieren in het paradijs, dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft klaargemaakt voor de, voor de gelovigen. die veranderen nooit van smaak. Zij zijn altijd perfect. En veranderen nooit. En kunnen nooit slecht worden. De, er zijn de rivieren van wijn. Natuurlijk, wijn. Niet wijn zoals kofar nu. Uh, zij drinken wijn of zij drinken alcohol. En. Uh, en uh, in het weekend uh, blijven zij drinken, drinken, drinken, totdat zij uh, knock-out <coughs> knock gaan. Daarna geven zij op zichzelf over en dan zegt hij de dag daarna tegen zijn vrouw Heel goeie weekend gehad. En de week daarop? Hier denkt hetzelfde. Maar inshallah, dit, dit is het leven van een kever. inshallah, daar droomt hij van. Dat is het doel van een kever. inshallah. Hij wil de rivieren dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft klaargemaakt voor ons in het paradijs zijn van wijn gemaakt. Die zoeter is dan honing, en we, we, je kan er niet dronken van worden. En daarom is het haram voor ons in de dunia, omdat die ten eerste slecht is voor ons, ten tweede heeft die een slechte invloed op ons, en ten derde, omdat de beloning in het hier is. Die 10.000, die, die, die zelfs niet te berekenen is, hoeveel keer dat die beter is. Wanneer